NOS Nieuws van 3 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het congres van de Partij voor de Dieren in Ede verloopt in een crisisachtige sfeer. Onlangs ontstond onrust binnen de partij... toen bleek dat het kamerlid Oudehand niet op de kieslijst was geplaatst. Veel leden van de partij waren daardoor verbijsterd. Het Noord-Hollandse statenlid van Poelgeest heeft een voorstel ingediend... om Oudehand weer op plaats 2 te zetten. Als dat niet lukt, voorziet hij grote problemen. Hij sluit een scheuring in de partij niet uit. Partijleider Thieme heeft tot nu toe geen commentaar willen geven op de kwestie. Het congres wordt zoals altijd bij de Partij voor de Dieren gehouden achter gesloten deuren. Ook daar zijn veel leden het niet mee eens. In de Duitse stad kotboes heeft een hond, een acht weken ouder baby, doodgebeten. De husky had de kinderwagen waarin het meisje lag omgegooid en haar meteen aangevallen. De baby bezweek korte tijd later aan haar verwondingen. De ouders waren met de kinderwagen in hun hond van een feest naar huis gelopen... Ze lieten de husky en de baby even buiten toen ze naar binnen gingen. En toen ze weer naar buiten kwamen lag de baby zwaar gewond op straat. Op het museumplein in Amsterdam is de bevrijding van het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück herdacht. Er werd een minuut stilte gehouden en er werden gedichten voorgelezen. Oud-staatssecretaris Bussenmaker benadrukte in een toespraak dat de gruwelen in het naziekamp in Duitsland nooit mogen worden vergeten. Volgende generaties moeten zich ervan bewust zijn wat er in de Tweede Wereldoorlog in Ravensbrück is gebeurd, zei ze.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 Dus Frank Stallone. Bloemland, op twee frequenties live. Bloemendaal 105,8. Zandvoort 106,9. Dit is zondag in Kemmerland. En dan moet je natuurlijk ook niet even door uh, iemand heen uh, praten. Tweede uur van deze zondag in Kemmerland. Gaan we straks even weer kijken hoe het uh, is met die voetbalwedstrijd tussen Schoten en Bloemendaal. Stond net 0 tegen 1. Hoe loopt dat daar verder? Nou, de Bar hebben we nog niet gezien. Straks uh, wel even nog uh, aandacht voor de buscontrole. Die Roderick de Veen. Uh, heeft bezocht Of tenminste, hij is zelf gecontroleerd in de bus. Dat uh, horen we straks van hem. En natuurlijk is er ook veel muziek. En uh, daar begonnen we dus mee. Frank Stallone, de broer van Sylvester Stallone. We kennen hem uh, wel van Rocky 1 tot en met uh, 6. Hè? Of Rambo 1 tot en met 4. Maar Frank Stallone heeft uh, dit uh, nog eens een keer uh, gemaakt uh, als... Opvolger als muziek, uh, tenminste uh, filmmuziek in de uh, film van Staying Alive. Dat was de opvolger destijds van de Saturday Night Fever waarin John Travolta de hoofdrol in uh, speelde. Ja, zo was het. En dat werd dus uitgebracht in 1983. Valt een beetje tegen met het uh, weer buiten. Het is een beetje bewolkt eerlijk gezegd. Nou, dan gaan we maar gewoon uh, even wat, uh, wat het, een beetje neutrale werk uh, draaien. Hier is Nipple to the Bottle van Grace Jones. Destijds... Gemaakt ook met Sly Dunbar. Die kennen we van Sly Robin. Nippelt de bal van uh, Grace Jones. En dat bracht de tijd op 13 minuten over 3. Inmiddels uh, zijn we ook bij die tweede helft van schoten tegen Bloemendaal. laatste keer stond het 0 tegen 1. Inmiddels zijn we in de tweede helft. Cherk, uh, uh, wat is er veranderd of is er helemaal niks veranderd? Nee hoor, die is nog steeds 0 tegen 1. En uh, uh, Bloemendaal uh, had even pech in de eerste Want dat was een mooi schot van Tim Jones. En die knalde via de binnenkant van de paal, maar vloog eruit van de plaats dat hij erin vloog. En dat is natuurlijk uh, puur het pech hebben voor uh, Bloemendaal. Maar Bloemendaal moet natuurlijk oppassen. Want we staan al met 1-0 uh, voor in deze wedstrijd. En één aanval van schoten kan dodelijk zijn. En het veld is van die naard, Dat op kein keihard is die ballen die stuiten alle kanten op. En het is gewoon heel lastig om die bal dan te broeren. Er komt een aanval van schoten. En dan is het Gijzepoeg die, die bal terugtikt naar uh, Pieter. Uh, Pieter en uh, pakt die bal op. Pieter heeft van zijn voeten. Moet hem dan weg gaan trappen. Trapt hem ook uh, ver en diep ervoor, maar niet goed. En dat betekent dat hij meteen weer bij bij een. Uh, verschoten in de voeten komt. En het is dan uh, een Sjors over die die bal heeft. Sjors is aan de ene kant zelf. Plaatst hem helemaal aan de buitenkant. Moet die bal voorkomen verschoten. komt die dan ook. Maar die bal is te ver voor En Die gaat over het doel heen. Dus het vaar is geweken voor, uh, voor Pieter Rijtsma. Uh, Rijtsma. Dus uh, die bal, uh, die, is, die kan geen kwaad. En uh, dus, uh, die, Pieter, die rustig die bal kan oppakken. En uh, ja, Kees nou is de coach is druk aan het, aan het coachen om, om de spelers dus uh, goed te zetten van uh, hoe ze moeten staan. Want ze moeten het breed houden. Niet alles door het midden gaan. Dan komt die bal van Pieter. Die gaat er meteen in richting uh, Paaltje. Paaltje, kan pakt hem goed aan aan zijn voeten. Heeft die bal nog steeds? Krijgt de man in zijn nek. Plaats aan de buitenkant naar Tim Beren. Tim Beren. Uh, aan de rechterkant. Moet er om zijn man heen. Doet hij er ook. Komt er langs. Hè, dan moet ik nu van gaan voorzetten. Komt die bal van uh, Tim Beren richting Paal. Maar die kan er niet bij komen. En die bal uh, wordt er schoten. ver en ver uh, weggeramd eigenlijk. Over de woning heen. En dat betekent een ingooi voor Bloemendaal. Bloemendaal wat wel gewisseld heet. Het is Zanderbeum uh, die eruit gehaald is. En daar is Toon weer voor hem uh, plaats gekomen De broer van. Tim Beren. En die staat met een kant. nu. Dus Klooster die de bal gaat oppakken. Klooster gaat gooien. Gaat kijken wie Enkel gooit. Gooit naar Rick uit. Rick uit. Deed die bal aan zijn voeten. Verliest hem dan aan de nummer 7, Daniel Schutte. Die op uh, zijn beurt uh, is het uh, Rick uit. Die lekker een overtreding gemaakt. En is het de uh, die vrij de trap mag nemen. Via Samuel Junge. Samuel Kuntjoor zal lang en diep gaan geven. Op de spitsen van Bloemelaan. Dan moeten hij hem wegkoppen. Doet hij dan ook. En die komt die bal over de zijlijn. heen. Dat betekent dat het gevaar geweken is op dit moment. Maar dat die aanval van Schoten nog door kan lopen. De hoofd voor de tug komt komt hier. Ook, schoten, richting Spits. En die heeft dan verkeerd ingegooid. Dat is natuurlijk dom en dom en dom en dom. En hij neemt hem helemaal verkeerd in. Maar de dan zegt, uh, de, de, de, de, de, de trainer van Schoten staat te roepen. En dan nou gaat, gaat hij uh, naar de trainer toe van niks zeggen. Anders moet je vertrekken. En uh, ja, dat moet je niet doen natuurlijk als trainer zijnde. En uh, dat hij het commentaar gaat leveren. Hij beslist en niemand anders. Maar gijs op boel, Gijsje, pakt die bal op. En die gaat kijken of hij dat hij kan doen met die bal. Moet ik er nog één gaan gooien richting Tim Jones. Kan Tim Jones erbij komen? Tim Jones kan niet bij komen. Dat betekent dat die bal de rode van de middenlijn weer uh, uitgekopt wordt. En dat het een een ingooi wordt voor uh, Bloemendaal. En dat uh, Joost Hofke zich daarmee gaat vermoeien. Joost Hofke gaat die bal oppakken. Gaat er dan gooien richting, uh, even kijken naar wie. Richting, en dus, dit uh, is Paltje Jones. En uh, hij maakt ook een loopbeweging. En dat betekent uh, dat er nu een ingooi genomen wordt, worden. Maar nu door uh, doorschoten. Door ja, als je eenmaal weet dat hij daar aan op let. Dan moet je natuurlijk oppassen om die ingooi schoten. snel. Naar de, de spitsen toe. Het is dus Tim Jan die er goed tussenkomt komt. En die die bal uh, niet kan binnenhouden. En het is Antijs die hem er al aan geeft. En die plaatsen we dan over de zijlijn heen. En dan is het Joost. is het de schoten wederom. Die die bal kan oppakken. Is zit daar. De, de nummer 11. Noem was van die die bal heeft. Maar het is uh, Tim Toonberen die hem goed oppakt. Plaatsen we dan. Tim John. Tim John. maakt meteen een versnelling. Krijgt een man achter zich aan. En Tim uh, gaat door. En die plaatsen we dan één keer door naar, naar Toonberen. Maar dat is niet goed. Omdat die bal uh, niet, uh, niet, uh, niet, uh, niet uh, goed aankomt. En is het... Uh... Schoten wat eruit kan komen. Aan de linkerkant van het veld. vierde de nummer 4, Patrick Meijers. Heeft de bal nog Gaat kijken waar hij een kan spelen? Heeft de bal nog steeds zijn voeten? Plaatsen we dan de linkerkant van het veld naar zijn spits toe. Die kan er niet bij komen. Het is Jeroen de Dikke die ertussen komt. En het is Tom Beren die assistentie gaat geven daar achterin. Tom Beren heeft die bal aan zijn voeten. Gaat kijken waar hij heen kan spelen. Plaatsen we dan richting, uh, richting Jeroen de Jeroen de heeft de bal aan zijn voeten. Plaatsen we dan richting Wilke Klooster. Wilke Klooster kan die bal niet aannemen. En dat betekent over die zijl heen gaat. En dat weer gespeeld hebben in de tweede helft. 15 minuten met de stand nog steeds 0 tegen 1. Yo, check this out. It's the chef on the mic. You got them colors, I got them colors. Nah, it's black and white like that man. Nah.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 The rest in it incomplete when I miss it see that we all carry colors try to share with each other. I'ma be me and you can still be you, but we be so much more what we feel in the dude. I hit him. Take a look at my painting and bibber, it's all me. Please look it out for later.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 So don't park For so far Silence, king, goddess Can mend broken hearts Lose me on the surface Come and meet me underneath Cause every word I drop Is another fall fallous under me Take a look at my painting, baby It's on me Please look here Ah, de chef special uh, is uh, voorbij. We gaan weer uh, terug naar Schoten tegen Bloemendaal, want er zijn ontwikkelingen tijdens die wedstrijd. En waar de stand 1-1 uh, geworden is door, uh, no, door Moesel. Het was een aanval aan de rechterkant en die bal die kwam zo bij de nummer 11 aan. En die stond uh, vrij en die kon uh, verwoestend uithalen. In de linkerboog ook onhoudbaar voor, uh, voor, uh, voor Pieter. En dat betekent dat hier dus uh, die stand 1-1 geworden is in die wedstrijd tussen Schoten en Bloemendaal. Oké, okay, dat was uh, Tjerk uh, voor uh, dit uh, moment. Maar we gaan uh, eventjes nu naar uh, de buscontrole die Roderick de Veen uh, kennelijk uh, ondergaan is. Of hij uh, heeft uh, gewoon een aantal mensen opgezocht die die buscontroles aan het uitvoeren waren. Maar luister naar zijn verslag. De politie hield afgelopen week samen met de medewerkers van Connection een controle bij de de Schalkwijk en op het Verwulfd in Haarlem Centrum. Buspassagiers werden gecontroleerd op het hebben van een geldig vervoersbewijs. En tegen overlastgevers werd opgetreden. Er zijn ruim 1400 passagiers gecontroleerd. Ron Eidsmaak, coördinator Sociale Veiligheid van Connection, licht de actie verder toe. We controleren veel reizigers en uh, nou, de meesten hebben Godzijdank, wel een geldig plaats uh, maar er zijn er ook enkele bij die het niet hebben. Is het toch logisch dat je voor de bus een kaartje koopt? Dat zou je wel zeggen. Uh, helaas is het uh, tegendeel soms waar. Ja. Want vandaag er dus een grote controle. Waarom doen jullie dat, zo groot? Ja, uh, naar aanleiding van, van metingen die we jaarlijks door, voor de overheid moeten doen uh, in het OV. Komt daarvoor dat, uh, dat dit toch wel een van de hotspots is waarop wij constateren dat er vrij veel zwart gereden wordt. Uh, we hebben goede samenwerking met, uh, met de politie, de regio politie en uh, de andere diensten. En dan zetten we een actie in, in elkaar om toch weer even de neus allemaal dezelfde kant op te zetten. Dus vandaag extra groot om gewoon eventjes te benadrukken. Zonder kaartje kom je de dus Zuid-agent gewoon niet uit. Inderdaad. Nu dus een uh, grote controle. Uh, gaan jullie dat vaker doen in de toekomst? Ja, we zijn uh, aan het intensiveren. Uh, met name in de hele regio, over de hele Zuid-Agent, maar ook in de regiogebieden er rondomheen. Uh, waar wij dus uh, onze inzet plegen. En uh, die gaan inderdaad maandelijks gebeuren, ja. Is de Zuid-Agent een zorgenkindje? Ja, wil ik niet zo omschrijven. Ik denk dat uh, ieder uh, gebied zijn eigen problematiek heeft. Er zijn bij de controles 150 bekeuringen uitgeschreven. Voor onder andere voet op de bank en zonder geldig vervoersbewijs rijden. Daarnaast zijn er ook acht aanhoudingen verricht. Ga voor meer informatie en foto's naar onze internetsite en dat is abradio.nl.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 Binnenkort duikt ze de studio in voor nieuw materiaal. Voor haar eigen debuutalbum Fabian de Dammers was dat met uh, Roundabout Town. Ik moet het wel goed uh, erbij zeggen. We gaan weer terug naar uh, schoten tegen Bloemendaal. Uh, het stond gelijk, uh, net, uh, uh, nou, laten we zeggen, een paar minuten terug. Jack, gaat Bloemendaal er nog wat aan doen? Jongens, dat is een fout van, van, van Sebastian Thomas. Nou, ik gaan spits door van de van Schouten de nummer 9, dat was uh, Raymond Knol. Maar het is uh, gijs Pool Poelgeest die er goed tussen zat. En die bal nog alsnog uh, tot op uh, kan verwerken. Maar het was gevaarlijk. Daarvoor was er een goede actie van Toonbeerder. Hij ging er langs aan de linkerkant. Schoten op het doel van, uh, van uh, Alex Schoeder-Doelman. Van Schoten. Maar die bal die dwarrelde over de kruis heen en kwam van op de deklat, uh, kwam hier naar beneden toe zeilen. En dat is natuurlijk uh, zonder, dat is een goede actie voor Toon Beren. Maar nu komt die hoekschop van uh, Schoten aan de rechterkant van het veld. Die wordt genomen door de nummer twee, Arslan Becker. En die uh, gooit die bal hoog en diep voor. En dan is het daar uh, de nummer elf uh, die die bal oppikt van Schoten. Er zal een schot komen. En die dwarf helemaal weg van die schot. Maar die wordt geblokt naar een verdediging van uh, Bloemenhaal. En dus waar die, die in het veld gekomen is, van Wilke Klooster, die die bal oppikt. Maar die gooit hem niet goed en gooit hem dan naar Jus van En die. Oh, Oh, jongens, en dat was dus goed God, van die Isan Neasser. En uh, die bal die gaat uh, net naast uh, naast het doel van, uh, van, uh, van Pieter uh, Rijtsma. dat betekent dat die bal uh, kan ophalen. En dat uh, Bloemendaal uh, ja, alles, alles eraan uh, moet gaan doen. Om dus toch uh, hier uh, die overwinning weg te gaan halen. Want een gelijkspel hebben uh, wij de ploegen eigenlijk niets aan. En uh, uh, dat zal nog een heel uh, spannende uh, Paul in de ze geeft hier 7 minuten. Toen komt die bal van Pieter. Die zal ver en diep gaan gooien richting eh, Tim Weer. Tim dan komt er meteen door eh, richting Paul. Maar die kan er niet bij komen. Het is eh, de nummer 4, Patrick Meijers. Die die bal weghalen. En toch is het schoten die die bal weer op kan pakken. Aan de linkerkant van het veld. Het is een gijsje Poel, gijs die hier tussen komt. Nee, Sebastian Thomas. Sebastian Thomas naar Toon Weer, Toon Weer, aan de rechterkant van het veld. laat ze richting buiten. Maar er wordt een overtreding gemaakt door, uh, door uh, Bloemendaal. En dat betekent een vrije trap, verschoten uit de hoogte van de middenlijn ietsje eroverheen. En Dat betekent dat we dus op moeten passen, dat Bloemendaal oppassen voor, voor, die, uh, voor die vrije trap. Komt die bal dan neer naar de nummer 9 toe, Maar dat is daar Joost Hofke, die goed uh, weghaalt, maar niet helemaal goed. Maar die moet een hoekschop weggeven. Die hoekschop gaan we natuurlijk nog even meenemen. Kijken of het gevaar gaat opleveren voor het doel van Bloemendaal, uh, van, uh, van, uh, van uh, uh, Pieter. Pieter maar die bal is over het hek heen. Dus dat betekent dat er een nieuwe bal moet gekomen. Komt die bal dan ook snel van de, de, de coach gedaan. En de bal helemaal aan de andere kant van het dus. En dat betekent dat al de koppers erbij moet zetten. Om dus het gevaar te weren in die achterhoede. Dus uh, we gaan even kijken. Want die bal uh, die wordt nu gehaald. En dan komt de nieuwe bal aan. Die andere bal. Uh, ja, dat zo duurt toch nog even langer weer. Voordat die hoekschop genomen kan gaan uh, worden. En dus hopen dat schrijverschap de, de klok stilgezegd heeft. Om die juiste speeltijd te ontvatten. vatten. Want dat duurt toch zo 1, 2 minuten natuurlijk. Voordat die hoekschop genomen kan gaan, uh, gaan worden. Die legt die bal ligt hij goed binnen de rand. En dat betekent dat hij nu genomen kan worden. Komt die hoekschop. Komt er hoog en diep voor, voor de pot. En dan is het daar, daar schoten. Die komt via, via de nummer drie Michael Praxel. Maar die gaat verder over. En dat betekent dat het gevaarlijke week is voor de doel En dat die hier te spelen hebben. Dikke 17 minuten. Maar de stand uiteraard 1 tegen 1. Goed. En die wedstrijd zullen we zeker blijven volgen voor uh, hier AB Radio. En zie je Zandvoort. Uh, Tjerk uh, de Blauwe die zal uh, zijn ogen open houden wat uh, betreft deze wedstrijd. Uh, Tussen schoten en, niet te vergeten, uh, Bloemendaal. Staat dus nog 1-1. Vlucht 13 is uh, uh, bezig geweest in Enschede uh, dit weekend. En daar werd uh, Patrick, uh, van, uh, Patrick van de Noord, uh, of Patrick van Noord, dat moet ik goed zeggen. Die werd uitgeroepen tot, uh, ja, die had een aardig prijs hier gewonnen. Dan moet ik eventjes uh, terug naar de computer. Je hoort hem al, die computer. Maar dat komt omdat ik hier ook een track uh, heb klaarstaan van, uh, van de jongens. Uh, want zij zijn uh, van de week, van dit weekend, op het poppodium Attack in Enschede is hij uitgeroepen tot de beste muzikant van de neder popprijs. Ziezo Patrick, dat heb je goed gedaan. De jury sprak lovende woorden over zijn geweldige stem en pakkende performance. En met het optreden gisteravond maakte Vlucht 13 dus een kans op de titel Beste Nederpopband van 2010. Uh, wil je meer weten of, uh, of ze dat ook worden? Je kunt uh, even op uh, de website www.vlucht13.nl gaan kijken hoe dat uh, verder in zijn werk gaat. Want ja, daar uh, is het een en ander op uh, te zien. Uh, je kan dus stemmen of ze inderdaad de beste Nederpop prijs. Uh, Nederpop band van 2010 willen worden. Nou, oordeel zelf. Hier uh, zijn ze dan met het antwoord, Heers Vlucht 13. het, voor wat het is, ik laat je in de vaan, je komt er eens wel achter als je naast me komt staan. Red van een band die niet meer bestaat. Uh, One More Band was dat uh, acht minuten over half vier. We gaan weer verder met uh, het voetbal, want uh, Schoten en Bloemedaal, uh, denk ik zo'n beetje, gaan we beginnen aan het slotfase van het duel, Tjerk. Ja, nou, het is nog een minuut of uh, tien te gaan in die wedstrijd. Tussen uh, Schoten en uh, Bloemendaal, En waar de stand nog steeds 1-1 uh, is. Dus waar uh, nu een je genomen oh, kan worden door, door Bloemedaal. Uh, dus een... Uh, uh, uh, uh, dus en uh, dat betekent van dat er dus nu een uh, ingooi genomen kan worden, een uh, probeert de uh, tijd te rekken, dat kan je gewoon duidelijk merken en het is de uh, bloemen wat uh, uh, ja toch uh op gas geven is om toch uh, die manier een treffer te maken. Tim Joden heeft de bal in zijn voeten. Gaan we kijken wie denkt, spelen. Het is dan daar. Uh, Jeroen Zinker die hem erin brengt in het stadsgebied... Maar die kan er niet bij komen. Nou moet er een kuiter achteraan om die bal te gaan corrigeren. Heeft die bal in zijn voeten? Plaats van de rechter kan er Tim Weeren. Tim Weer kan er niet bij komen. En dat betekent dat schoten eruit kan komen aan de linkerkant van het veld. Tim Weer moet een de achtervolging. Doet het ook heel goed. En toch is het schoten wat die bal nog steeds heeft aan de linkerkant van het veld. Zal die voorzet gaan komen? Komt die dan ook? En het is daar uh, Thijs Honken die hem goed weghaalt uit de verdediging gedaan. En die zit aan de rechterkant, eh, die, eh, die bal dus eroverheen. En dat betekent ingooien van de schoot. De grootte van de middellijn. Komt u wel naar de, de nummer 7, Daniel Schulten. Die heeft die ballen zijn voeten. En dan wist ik die een overtreding maken. En dat betekent een vrije trap voor de schoot. Die wordt snel genomen op de nummer 4, Patrick Meijers. Patrick Meijers heeft de ballen zijn voeten. Gaat kijken en niet heen spelen. Dan we het naar Samuel Kuntjor. Samuel Kuntjor weer de linkerkant. Komt die vanaf aan de van de linkerkant vandaan. En die bal komt hoog en diep. En is het daar Jeroen de Dikke, die die van bal wil pakken? Die laat het over aan uh, Pieter Rijsma. Uh, Pieter Rijsma Pieter heeft die ballen zijn voeten. Gooit hem meteen weer naar de linkerkant naar, uh, naar uh, Tim, Tim John. Tim John. Uh, Jeroen Dikke, Jeroen de Dikke. Wederom Tim Jones. Linkerkant hetzelfde. Hij plaatst maar één keer goed uh, voor eigenlijk. Maar die heeft net niet de keurig anders. Uh, en dan staat Alex Soed die, die bal kunnen oppakken. Alex Soed, de doelman van uh, Schoten. Heeft die bal in zijn handen. Gaat kijken wie hij kan schieten. Zal hem verder en diep gaan uh, plaatsen. Komt hij ook wel richting uh, die spitsen. En dan is Joost die hem goed wegkomt. Uh, en dan over de zij aan heen gooit. En dat betekent ingooien voor Schoten. Het hoogte van uh, de middenlijn. En dit uh, is uh, de nummer 14. Uh, uh, ja, ...die die balen gaan nemen. Aan de rechterkant hetzelfde. Gaat dan aan de meter stoepen nog steeds. Plaatsen we dan ook richting de... richting en de... richting de het hetzelfde. Maar het is Tim John niet er Tim John. Hij heeft de ballen z'n Plaatsen we in één keer aan de rechterkant hetzelfde. Weer daar zijn broer te bereiken. En er wordt er een rensbal gemaakt. Door, door de nummer vijf. En die trapt hem hard en diep weg. En er is een kaart. Rode kaart. Rode kaart. Rode kaart voor... Hem. Samuel Gunjor hier, Elbertveld, en de scheidsrechter wordt nu door de spelers van Schoten. En dat betekent dat Schoten hier met, met uh, tien man verder moet in deze uh, wedstrijd. En hij trapt die bal gewoon weg. Het is eigenlijk gewoon geel dan. En geen rode kaart volgens mij. Maar ja, uh, de scheidszetten beslist natuurlijk. En uh, dat betekent dat die vrije trap nog genomen kan worden. En, uh, ja, dat is het eerste uh, uh, spel uh, hervat moet worden hier. En uh, dat hij dus uh, van het veld af moet uh, uh, hier een, een rode kaart voor, voor de nummer 5, samen wel een uh, je hoor. En dat is, uh, dat is in, dat is diep, dat is uh, ja. Ik begrijp dat niet waarom aan een rode kaart geeft. Als je gewoon wegtrapt, dan is het gewoon hensbal natuurlijk. Maar, uh, ja, en uh, even kijken of hij nou van het veld af is. Twee, vier. Ja, hij is er inderdaad af. Dat betekent dat Schoten hier de wedstrijd verder moet met die man. En dat, uh, Gijs-Jan Poelgeest die vrije trap kan gaan nemen. Maar de dus scheidsrechter zegt er niet van, uh, dat het genomen Hij moet eerst van het veld af. En dan gaat hij inderdaad het veld af. Hij wordt, uh, door de, de, leiding van het veld afgehaald. En dat betekent dat hij dus, uh, ja, uh, exit is. Uh, he, dan komt die vrije van Gijs richting de achterhoede van Schoten. Maar die bal wordt weggehaald daar. En dat betekent dat Gijs-Jan Poelgeest, uh, nog een vrije trap mee, mee, krijgt. Dus, een uh, scheidsrechter zegt niet doen. Dat betekent gewoon uh, hier, precies voor mijn gezichtveld, een vrije trap voor, uh, voor, uh, voor Bloemendaal. En, is... en die bal die wordt snel genomen aan de linkerkant, het zal naar Toon Toonbeer Toon Beer heeft die bal uh, aan zijn voeten, kan hij erbij komen, heeft nog steeds de bal. En dat betekent dat er nu weer een overtreding gemaakt wordt, maar dat er dus weer weer uh, een gooi komt voor, voor Bloemendaal. Daar is al. Joost Hofke, Plaats naar Jeroen de Dikke. Jeroen de Dikke, samenwerking gaan brengen. Brengt het er ook heel goed in bal. Die, en dan wordt die bal uh, hard en diep weggespeeld door, uh, door Schoot eigenlijk. En die gaan dan over de middenlijn heen. En dat betekent dat meteen die bal genomen kan worden, weer door de Joosthoff, Joosthof. gaat kijken wat hij eigenlijk doet. die bal. Houd hem dan uh, ver en diep. En dat betekent dat de dat weer wat gezien heeft. Uh, In daar zo. En dat hij weer iemand uh, gaat, uh, gaat roepen: van uh, kom maar. En dat, nee, dat de mensen dus achter de woning moeten. En die ingooi die moet opnieuw genomen gaan worden door, door Thijs Hofke. Thijs, of Joost Hofke. Joost Hofke moet ik zeggen. Joost heeft die bal in zijn. Gaat kijk die ingooien. Zander waarschijnlijk gooien naar Toon Beren. Toon Beren kan niet erbij komen. Toonbeheer. kan er ook bij komen. Het is dus Jan die de bal oppakt. Jan heeft die bal nog steeds in de voeten. Er kwam zo'n 1-2 man tegenover. Ja, dan wordt er overtreding gemaakt. En, en, en, en, en, Tim, en Tim legt die bal klaar om dus te gaan, te gaan schieten. En... Uh, t, uh, Gijs Jampoel is ook mee naar voren in de voordoede. Want Bloemendaal, ja, die moet gewoon winnen. Heel Bloemendaal is naar voren. Heel schoten. Staat achterin. Komt die vijand op van Joan. Richting een paal. Joan, die kan er niet bij komen. Het is Alex Hoef, die die bal oppakt. En dat betekent dat we hier nog te spelen hebben. kleine vijf minuten. Met die stand, natuurlijk, nog steeds. 1 tegen 1.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 Dus het, uh, de drums moeten het ontgelden. Dat was overigens één groep die daar uh, patent patent uh, op had. Dat was de hoop. Maar die heb ik overigens wel bij me eerlijk gezegd. Maar goed, uh, dat gaan we zo direct wel even doen. Kwart voor vier inmiddels geworden. Even een nieuwtje. En dan gaan we kijken of we de slotfase van die wedstrijd schoten tussen Bloemendaal nog even mee kunnen nemen. 10 tegen 11. 10 schotenaren tegen 11 bloemerdalers. Of ze de, het hok uh, dicht uh, kunnen houden voor de bloemerdalers. Dat horen we zo. Maar even ook nog schaatsnieuws. Ja, het uh, de mussen vallen bijna alweer dood van het dak af. En we hebben het toch nog over schaatsen. Maar het is ook niet zomaar iets. Want het is iemand hier uit de regio. Simon Kuipers, uh, de Spanendammers, gaat vanaf volgend seizoen niet meer voor de controlploeg. Hij gaat overstappen naar de TVM-ploeg. En dat uh, maakte de 27-jarige sprinter eerder deze week bekend. Uh, Kuipers, zoals uh, gezegd, komt van controle... en gaat bij TVM voor twee seizoenen meedoen, aldaar. Ik vind het tijd worden voor nieuwe uitdagingen, zei Kuipers. De afgelopen zeven jaar heb ik wel met heel veel plezier en succes... met coach Jacques Ory gewerkt. Maar nu wil ik een nieuwe weg inslaan, aldus de Spanendammer. En de amb ambities en plannen van TVM die spreken mij meer aan. Ik verwacht dat ik verder kan groeien, aldus... Uh, Simon Kuipers in het bericht. Nou, en dat uh, was uh, voorlopig even het uh, momentum van het schaatsen. Nu weer terug naar uh, het voetballen. Want Schoten tegen Bloemendaal zal nu zo langzamerhand toch echt wel in die slotfase zitten. Dat zit het zeker. dat komt nog een aantal van Dat Dus uh, Tim Jo niet de bal oppakt. Tim Jo naar uh, Rick uit. Rick uit. uit het midden van het van veld. Hij heeft die ballen zijn voeten. Gaat actie maken. Moet hem dan een spelen. Speelt hem dan ook. plaatsen dan dan richting Toon Beren. Maar je kan erin bij komen. De bal is op de Schoten. En wordt er wordt een overtreding gemaakt door Toon Beren op de, op de rand van, uh, van de cirkel. En dat betekent dat Schoten nog even de tijd ne ...om te gaan nemen. Ze is er ondertussen op zijn klok aan het kijken... ...maar uh, ja, het kan elk moment tijd zijn hier in die wedstrijd... ...tussen uh, Bloemendaal, en, uh, uh, tussen Schoten en, en Bloemendaal. En uh, ja, dus uh, uh, Alexjoen neemt die bal uh, heel rustig... ...neemt de tijd ervoor om die bal uh, neer te leggen. Dan neemt nog een keer eens handen. Legt hem dan hier en zal hem dan gaan, uh, gaan trappen. Komt die bal dan van uh, Alex Joule richting spitsen? Nee, hij neemt nog steeds altijd. En dat betekent dat die bal nu getrapt gaat worden. Hij plaatst hem ver en diep naar voren. Om hem maar van het doel uh, weg te krijgen, natuurlijk. Met een scout die die bal oppakt. Het middenveld kuit. Heeft die bal in zijn voeten plaatsen? Dan de taart naar, naar Tim Jong. Nee, het is dus, uh, Toon Beer die erachteraan moet rollen En is het daar toch Tim Jong die de bal kan oppakken? Nee, ook niet. Het is wederom schot die die bal heeft uh, op het middenveld. Het is uh, de nummer drie, uh, Michael Traxel, die die bal heeft. En nou is het bij die die bal kan oppakken. Maar die kan er niet bij komen. En dat de dat Schoten weer op de bal heeft aan de achterkant. Die plaatsen hem helemaal terug naar Shoe, En die moet hem nu gaan trappen. Trapt hem dan ook weer richting, uh, richting de spitsen van, uh, van uh, Schoten. En dan staat nog uh, aan de linkerkant? Is dat dan uh, de, de nummer 12 die die bal voor gaat geven? Naar de nummer 11 naar Mo. Mo plaatsen hem aan de rechterkant naar de nummer 14 heen. En dan is het daar. En die schiet hem eroverheen. En hij schiet hem erin. Hij schiet hem erin. De nummer 14. Isan Yassar. Die schiet die bal erin. En, uh, jongens, jongens, jongens. En dat betekent natuurlijk... Uh, nou, dat, dat is natuurlijk uh, waanzinnig uh, hier in deze wedstrijd. Dat zo'n uh, dat, uh, dat bal nog een keer erin uh, dwarrelt eigenlijk. En dat is uh, waarschijnlijk hier dus uh, schoten met, met uh, de winsten uh, van doorgaan in deze wedstrijd. En daarmee staat het nu op dit moment 1-2-TG. En tot zover was dat uh, Tjerk uh, de Blauwe vanaf het uh, terrein van Schoten. We gaan uh, weer uh, wat anders uh, doen. En dat uh, is dat we uh, teruggaan even naar... Ja, hij is er nog niet, die, die uh, Ron Brouwer. Ik heb hem geprobeerd uh, te, te bereiken. Maar op een of andere manier uh, wil hij er even niet aan. Uh, terug naar die avond. De uh, Bar Battle is een initiatief uh, geweest uh, van uh, hem, uh, Ron Brouwer dus. Van Café Laurel Hardy met de klikspaan en Fame. Uh, Dave Douglas uh, was uh, van Fame en dan is er nog een, uh, een derde man van Klikspaan. Uh, ben ik even de naam van kwijt. En die hadden bedacht van nou als we in de, de maanden voorafgaand aan het voorjaar nou elke donderdag een soort bar battle gaan doen. Gaat om uh, uh, de hoogste barm -um uh, die je kan halen. Dan worden uh, een aantal ploegen worden er samengesteld. Allemaal uit het uh, ondernemers en maatschappelijke circuit hier in Zandvoort. Nou dan moet het wel een succes zijn. De afgelopen donderdag werd het afgesloten met het CFM-ploegje. Uh, Pascal van der Beek, Maurice Mulder, uh, Joop van Nes en Joyce Meister. Zij uh, was er uh, aanwezig om als zangeres uh, het een en ander op te luisteren. Ja, uh, en Joop was degene die de plaatjes uh, draaide. Nou, er was er één bij waarvan ik zei van... Nou, dat was een hele leuke. En dat is uh, deze van Grupo Sportivo. En rock'n'roll. roll. I'm Grupo Sportivo uh, bracht de tijd op... Uh, nou, laten we zeggen... Zes minuten voor vier... Inmiddels uh, bij AB Radio en CFM Zandvoort... <laughs> op de website van... Uh, RTV Noord-Holland... Uh, het volgende nieuws nog uh, even af uh, te leiden... Want uh, gisteren was ik zelf ook in uh, Amsterdam... Kan wel uh, duidelijk merken... Dat uh, Amsterdam een beetje in de, de sfeer komt... Van een misschien aanstaand kampioenschap voor Ajax... Maar voorafgaand aan dat mogelijke kampioenschap ja, moeten de Amsterdammers nog een bekerduel afwerken. En dat gaat in tweeën dit keer en niet in één wedstrijd zoals dat in al die andere jaren is. Kennelijk kan het dus niet in Nederland om gewoon een paar simpele voetbalsupporters uit elkaar te houden. En dat simpel, dat zet ik dan even fijn tussen aanhalingstekens. Want dat zijn naar mijn idee helemaal geen voetbalsupporters meer, maar goed, dat uh, maakt niet nou dan niet zo gek vanuit. Uh, het is dus uh, zoiets als uh, de kwaaien, die, uh, of tenminste de goeie die onder de kwaden leiden. Maar goed, uh, dit is het uh, uh, te lezen. Amsterdam is in ieder geval klaar voor het eerste duel van de bekerfinale tussen Ajax en Feyenoord vandaag. En de politie zet net als bij eerdere en andere recente ontmoetingen tussen de twee clubs een flink aantal agenten in, onder wie leden van de mobiele eenheid. En hoeveel politiemensen er precies op de been zijn wilde een woordvoerder niet zeggen. Het is rond drie uur overigens nog buitengewoon rustig in de omgeving van Amsterdam Arena aan de binnenstad met voetbalsupporters. De politie is uh, al wel nadrukkelijk aanwezig en dat geldt zowel voor, tijdens en na de wedstrijd. Het is een uh, beladen duel, zoals uh, het uh, wordt omschreven. De wedstrijd in Amsterdam begint straks om 6 uur en de return is op 6 mei in de Rotterdamse Kuip. Maar op uh, die dagen, zowel straks om 6 uur. Als op 6 mei zal het uitspelende uh, publiek niet aanwezig zijn. Dus vandaag geen Feyenoord supporters. En volgende week uh, in 6 mei, op 6 mei dan in ieder geval over twee weken. Dat, uh, dat is dan even voor mij voor het even. Dan is er ook geen um, publiek van Ajax zijde aanwezig. Dat is uh, duidelijk. Niemand is er uh, uh, toch helemaal blij mee. Maar ik denk dat dat dus de echte voetbalsupporters zijn. En dus niet die raddraaiers die denken dat ze dus daardoor uh, het feest moeten weer verstieren. Dus... Uh, voor mij is het duidelijk. Maar goed, er kunnen mensen zeggen van... nou Koper, je zit toch een beetje te raaskallen. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat gewoon bestuurders... heel erg simpel dit hebben afgewogen. En gezegd van... omwille van de veiligheid doen we het maar over twee wedstrijden. Het is even niet anders. Dan nog even wat ander nieuws. Want judo vind ik ook heel erg leuk. Want Elko van de Geest... Hij komt hier ook uit de buurt. Maar sinds kort judo-Belg is zaterdag in Wenen Europees kampioen judo geworden. En de inwoner van Velzebroek, uitkomend voor België, ik zei het al... won in de eindstrijd van de klasse tot 100 kilo van Henk Grol, de Nederlandse nummer 2 van de wereld. Van de Geest maakte vorig jaar de overstap naar België... omdat hij voor Nederland niet op grote toernooien meer kon uitkomen of mocht uitkomen. En de judo-bond mag meestal slechts één judoka naar een WK of EK of Olympische Spelen afvaardigen. En Grol was van de Geest de laatste jaren voorbij gestreefd. Hij had uh, uh, in de eindstrijd in Wenen echter zichtbaar last van een gescheurde buikspier. Al dus het bericht. Maar Elko van de Geest is dus, uh, dus nu de winnaar geworden. Nou, tot aan het nieuws uh, van 4 uur hebben we nog deze uh, van Coldplay klaarstaan. Live in Technical Color Part 2.